Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Mensen massaal laten testen op het coronavirus is geen oplossing voor het heropenen van de samenleving. Dat zeggen Utrechtse epidemiologen. Het kabinet streeft naar 10 miljoen testen per maand in het voorjaar. Maar als dat lukt, dan nog blijven er aanvullende maatregelen nodig, concluderen de onderzoekers. Want als alle maatregelen worden opgeheven... zou elke Nederlander zich minstens elke drie dagen moeten laten testen... om het reproductiegetal onder de een te houden. De epidemiologen zeggen dat er beter massaal kan worden getest... in delen van het land waar de besmettingsgraad hoog is. Er is mogelijk voor de kerst al een coronavaccin beschikbaar. Dat zegt de, directeur van, de medisch directeur van Pfizer Nederland tegen Nieuwsuur. Hij spreekt van een droomscenario dat steeds waarschijnlijker begint te worden... Ook hoeft het vaccin op een priklocatie niet op min 70 graden te worden bewaard. Het kan vijf dagen in de koelkast blijven liggen. Pfizer geeft het octrooi op het vaccin niet vrij. Het bedrijf wil wel een licentie geven, maar vraagt zich af of het zin heeft. De vier producenten die ervoor in aanmerking komen... zijn zelf druk bezig met het ontwikkelen van een vaccin. Vandaag wordt een satelliet gelanceerd die de stijging van de zeespiegel gaat meten. Nauwkeuriger dan tot nu toe mogelijk was. Klimaatwetenschappers willen vooral te weten komen of en zo ja waar de zeespiegel versneld stijgt. Als gevolg van het smelten van gletsjers en ijskappen in Groenland en op Antarctica. Jarenlang bedroeg de zeespiegelstijging ongeveer 2 mm per jaar. Maar inmiddels is dat gestegen naar gemiddeld 4 mm. Vroeger werden die metingen gedaan met pijlstations. Sinds 1992 gebeurt het met satellieten. De nieuwe Europees-Amerikaanse satelliet... heeft een betere resolutie en kwaliteit dan de vorige... en wordt gelanceerd vanuit Californië. Het weer... Vannacht hier en daar wat lichte regen of motregen. Het is tussen de 4 en 8 graden. Overdag veel bewolking met in het noorden nog wat regen. Het wordt 10 graden met aan zee een stevige wind. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. a slicker to say You're with two. Pop shit, I might bottom on the low, but I top shit. Switch the genre on you, boys, do a rocket. I got the biggest down song for the choices, I don't need them, they wanna know if I be last done. Bitch even if I started flopping and be fashion. Popping up in movies, ain't no nazi bitches ashtun. Hee hee. het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.